Bij een ongeluk op de Duitse snelweg A40 bij Duisburg zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om een echtpaar van 74 en 71 uit Gelderland. Een tankwagen reed vanochtend in op een file die op de A40 was ontstaan. De auto van de Nederlanders werd daardoor tegen een andere vrachtauto aangedrukt. Het echtpaar overleed ter plekke. Bij het ongeluk waren in totaal twee vrachtwagens en drie personenauto's betrokken. Drie mensen raakten gewond. De vrachtwagenchauffeur die het ongeluk veroorzaakte is in shock en is naar een ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk ontstonden lange files. De Nederlandse zorgautoriteit gaat controleren of verpleeg- en verzorgingshuizen nabestaanden genoeg tijd geven om de kamer leeg te halen na een overlijden. Instellingen die zich niet aan de termijn van zeven dagen houden, riskeren een boete. De Consumentenbond onderzocht 152 verpleeg- en verzorgingshuizen... en ontdekte dat soms de Kamer al binnen een één of twee dagen leeggeraakt moet worden. De Britse schrijver en acteur Stephen Fry voert op internet actie... voor een boycott van de Olympische Spelen in het Russische Sochi. Fry protesteert met een aantal andere activisten tegen de anti-homo-propaganda-wet... die onlangs door president Poetin is getekend. De homohaat in Rusland wordt aangewakkerd door wetgeving die homo's vroegel vrij verklaart, zo staat in de petitie op internet. Inbrekers hebben in een huis in Nagelen in Flevoland een ravage veroorzaakt. Niet alleen hebben ze het hele huis overhoop gehaald. Ze hebben ook de kranen in de badkamer opengezet, waardoor in het hele huis waterschade is ontstaan. Volgens de politie stond op de eerste verdieping de badkamer vol water. In de woonkamer stond de houten vloerbol en uit de kieren van het betonnen plafond druppelde water. De bewoners waren op vakantie. Het weer, afwisselend zon en wolken met verspreid een enkele bui. Met een kleine kans op onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met een enkele bui. minimaal rond 13 graden. Het morgen geregeld zon, maar het landt in maart ook een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het en ook. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de afritten Soest en Bunschoten 6 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen stil op de rechte rijstrook.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 Bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in die FM. GFM. Met nu het weekend in. Bye. When you satisfied dancing by yourself is bad for your health so grab a cutie by the hand and tell her that you wanna dance as it grooves you feel the tension in the air and now you're high. you're getting down because the sound is just your type gm and d-o-s-e's kicking it to you right so come on come on party hardy all night and win. Man, why not? Let it flow, be a system. It'll Come on, come on, party, hardy all night and wiggle. Grooves. Your body moves, your body starts to get the feeling, and what you're feeling is happiness. Let your body go as you listen, let it flow through your system, it'll take control of your mind. Dude. Yeah. I'm